7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Er moet een einde komen aan het onnodig wisselen van medicijnen. Die oproep doen patiëntenorganisaties... aan het ministerie van Volksgezondheid, apothekers en zorgverzekeraars aanleiding is een enquête die 14 organisaties hebben gehouden onder hun achterban. Ongeveer een derde van de bijna 2000 chronisch zieke respondenten zegt zich ongezonder te voelen nadat ze van medicijn zijn gewisseld. Jaarlijks krijgen bijna 1 miljoen mensen met een chronische aandoening een ander vast medicijn voorgeschreven, vaak vanwege een goedkoper alternatief of een tekort aan het oude middel. Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs... moeten minder manager zijn en meer leiding geven. Dat adviseert de onderwijsraad aan minister Slob. Volgens de raad zijn schoolleiders nu te veel bezig met randzaken... zoals administratie. Ze zouden ook meer leiderschapskwaliteiten moeten ontwikkelen... zodat ze de leraren op hun scholen meer kunnen stimuleren... en hun werk beter kunnen evalueren. De man die in Berlijn een Israëlier met een keppeltje aanviel... heeft zich gemeld bij de politie. Volgens Duitse media is het een Syrische asielzoeker... Het slachtoffer liep dinsdag met een vriend over straat... toen ze door drie mannen werden beledigd. Een van hen sloeg de Israëlier. Die zetten beelden van het incident op internet. De zaak leidde tot grote onrust... bij politici en Joodse organisaties in Duitsland. Er werd gesproken van een antisemitisch incident. Later bleek dat het slachtoffer een Israëlische Arabier is en geen Jood. Hij droeg een keppeltje om te zien hoe mensen zouden reageren. Actrice en regisseur Shireen Stroker is overleden. Ze leed al een paar jaar aan de ziekte van Alzheimer. Stroker speelde onder meer in de kinderserie Tita Tovenaar... en had rollen in films van Frans Wijs... zoals Sien en Charlotte uit de jaren 70 en 80. Shireen Stroker was 82 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden. In de rest van het land kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar knelpunten. Op de A4 is dat van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidsendam. Daar zijn namelijk twee rijstroken dicht omdat ze daar aan het bergen zijn. Vanaf knooppunt Ippenburg is de verdraging een kwartier. In het noorden op de A28 van Zwolle naar Assen... tussen knooppunt Hogeveen en de afrit Ruinen drie kwartier verdraging... Daar doet de politie onderzoek na een ongeluk, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Verkeer richting Groningen kan het beste omrijden via Meppel en Heerenveen. dat is dan over de A32 en de A7. En in Zeeland op de A58 nog grote problemen van Vlissingen naar berg op Zoom. Daar is de weg namelijk nog steeds helemaal dicht na een ongeluk bij Knoop en Markiezaad. Verkeer richting Brabant of de Randstad kan het beste omrijden via Zierikzee.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 De Soul, Funk en Gospel. Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dag gaat eraf bij de Depth Super Soul Review met Charles Bradley en Soulsensatie Sharon Jones. Vanavond direct na nieuwsuur bij de NTR op NPO 2.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 Ook het Gewandhaus Orchester Leipzig en Andres Nelsons... met Tchaikovskys Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Beleg met Sinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op Sintfest.nl slash Duits daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.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 Chris Keijner Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Het krijgt niet heel veel aandacht hier, maar in Armenië wordt al ruim een week gedemonstreerd door tienduizenden mensen. En het zou zomaar kunnen dat de Oranje Revolutie in Oekraïne en de Roze Revolutie in Georgië straks een opvolger krijgen in Armenië. We gaan er het over hebben zo meteen. En op dit moment wordt de opstand in het ghetto van Warschau herdacht die precies 75 jaar geleden begon. Hoe gaat dat in een land waar net een omstreden Holocaustwet is aangenomen? Straks een reportage. Tot half acht is dit Bureau Buitenland you maar eerst Utrecht wil graag op die vijfde plaats blijven. Groningen wil zeker niet verder zakken dan de nummer 13. Utrecht groningen in de Galgewaard. Goedenavond, Ragnar Niemeyer. Goedenavond, Chris. Ja, je bent goed geïnformeerd, want dat zijn een beetje de kaarten vooraf geweest richting dit duel. Het staat 1-0. Het is ontzettend flauw. Maar het voelt een beetje als buitenland. Het is heerlijk warm. Prachtig zonnig. We spelen nog 10 minuten in de eerste helft. Het doelpunt van Willem Jans al na 8 minuten. En het is misschien niet allemaal even goed in Utrecht. Daarmee bedoel ik, ik zie niet heel veel vloeiende combinaties. Maar er gebeurt wel behoorlijk veel voor. De doelen. Beide ploegen hebben hun kansen gekregen. Kerk tot twee keer toe. Met name hij voor Utrecht. Een mooi schot van Doan. Doerman Jensen van Utrecht zweefde naar de hoek om de gelijkmaker eruit te houden. En we zagen ook een bikkelharde overtreding van Willem Jansen op het middenveld op Doan. En die mocht helemaal niet mopperen dat hij wegkwam met een gele kaart. Hij mocht blijven staan. Nog tien minuten in de eerste helft. Het is zonnig. Het is heerlijk in Utrecht. En bovendien het thuispubliek tevreden met de 1-0 die op het bord staat. En we krijgen nu zomaar vanwege de blessurebehandeling eventjes een korte drinkpauze. Oké, okay, nou. Dat komt goed uit met dit weer. Um, als er reden voor is, dan uh, horen we Ragnar zo meteen nog voordat het daar rust is in, uh, in Utrecht. Maar eerst, zo'n 13.000 vluchtelingen zitten vast in overvolle kampen op de Griekse eilanden. En ze mogen niet doorreizen naar het vasteland. Athene, Athene houdt hen vast volgens een afspraak met de Europese Unie. Maar, volgens een uitgelekt vonnis van de hoogste bestuursrechter van Griekenland. zouden vluchtelingen wel het recht kunnen krijgen om door te reizen naar het vasteland. Thijs Ketten is correspondent voor trouw in Athene. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ja, 13.000 mensen nu nog vast op die eilanden. Uh, moet Athene zich gaan opmaken voor een stroom nieuwe inwoners? Nou ja, dat is uh, wel uh, wat je je afvraagt als je dit uh, uitgelekte vonnis uh, leest. Want die rechter zegt inderdaad dat dat vasthouden van die... Van die, uh, van die vluchtelingen op die eilanden dat er eigenlijk geen uh, juridische grond voor is. Dat niet duidelijk is uh, in hoeverre dat het migratiebeleid helpt of het algemeen belang dient. Mm. Um, dus in die zin zou dat betekenen dat uh, als je dat leest, dat die vluchtelingen inderdaad, die 13.000 die daar nu zitten, dat die uh, deze kant op zouden komen. Maar de rechters maken wel een voorbehoud want ze zeggen het geldt alleen voor de vluchtelingen die nu vanaf nu aankomen en niet die 13.000 die er al zitten. Dus okay. het is niet zo dat ze nu allemaal massaal op de, op de veerboot uh, mogen stappen. Nee, maar het is wel zo dat er uh, de laatste tijd weer meer vluchtelingen komen. Hè? Dus het zou, als zou kunnen betekenen dat er weer meer mensen naar uh, het vasteland gaan. Wat heeft die hoogste rechter precies besloten en op welke gronden eigenlijk? Nou ja, dat besluit, het belangrijkste onderdeel van het besluit is dat vanaf het moment dat het gepubliceerd wordt... want het, je zei het al, het is, het is gelekt. Ja. Dus dit is nog niet een officieel besluit. Nee. Op het moment dat de rechter daar inderdaad mee komt... en dat is waarschijnlijk eh, normaal gesproken één deze dagen, dus zeg maar de komende week... Ja, dan mogen die, die, die vluchtelingen, vanaf, ja, vanaf wie, wie dan voet op land zet uh, in uh, bijvoorbeeld Lesbos of Samos of Gios... Mm. Uh, nou ja, die kan zich daar dan registreren en krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar Athene te komen of naar het vasteland. Uh, dat is nu niet zo. Uh, en, en, en de gronden zijn nou ja, dat, dat het beleid zoals dat nu geldt, dus het vasthouden van die, van die vluchtelingen op de eilanden... En ze daar het laten uh, ja, doorlopen van hun, van hun hele asielprocedure. Uh, dat daar niet voldoen, volgens de rechten in Griekenland althans uh, niet voldoende uh, grond uh, voor is. Daar is gewoon geen wet die zegt dat moet zo. Nee. Um, uh, en daarnaast uh, nemen ze ook mee dat, uh, ja, dat door, door dit beleid... de druk op die plekken waar die vluchtelingen dan moeten blijven... dus dat zijn die eilanden die ik net noemde... dat die veel te groot is en dat die eilanden ja. dat niet aankunnen. Ja, we horen regelmatig he, over de erbarmelijke omstandigheden waarin die mensen uh, vastzitten op die eilanden. Wat dat eerste betreft, want het, de, het is gewoon een afspraak met de Europese Unie. He. Het is onderdeel van de Turkije-deal natuurlijk. En de Europese Unie is bang dat als mensen uh, naar het vasteland gaan... dat ze dan toch via die balkanroute, die weliswaar officieel dicht is, uh, naar Europa kunnen komen. Maar, maar het ligt nergens vast. Nou, niet in ieder geval in, uh, in een wet of in een regeling... waarvan de, uh, hier de hoogste rechter zegt, daar kunnen we iets mee. Op grond daarvan kun je zo'n draconische maatregel... want dat is het natuurlijk wel, kun je die rechtvaardigen. Uh, en het is inderdaad een soort... Het is een afspraak, als je hier ja. ook aan het ministerie vraagt... of aan medewerkers, uh, of aan de minister zelf ook... waarom doet u dat? Dan zeggen ze, ja, dat is een besluit geweest van onze asieldienst... en dat is afgedwongen door Europa. Ja, um, goed, die hoogste rechter gaat dat dus... Uh volgende week bekendmaken, dat vonnis. Nu, nu uh, zie ik net dat uh, in Nederland in de Tweede Kamer er al zorgen zijn uitgesproken... dat de meerderheid er een debat over wil met de staatssecretaris. Als dat vonnis er ligt, uh, kan de politiek uh, daar dan nog iets aan doen? Of misschien voordat het vonnis er officieel is? Uh, ja, dat is uh, in ieder geval wel waar juristen hier leren. Uh, kijk, het is sowieso hoogst ongebruikelijk dat zo'n vonnis van de hoogste rechter dat dat uitlekt. Dat gebeurt zo vaak. Uh, en ja, ja er wordt gespeculeerd dat dat bedoeld is een beetje ook om de politiek hier de mogelijkheid te geven om dan met een oplossing te komen. Want uh, het hoogrecht of de Raad van State hier zegt niet, het, mag niet, het is bijvoorbeeld in strijd met de grondwet. Uh, er is gewoon geen goede wettelijke regeling. Dus een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat dat de regering heel snel een soort van wetje in elkaar timmert... en dat door het parlement loodst, heel snel. Ja, ja. Uh, zodat dan als deze uitspraak officieel naar buiten komt en gaat gelden... dat de, rechter, dat de regering kan zeggen, oh, maar kijk, deze we hebben wet. nu wel een wet. Ja. Dus ja, Konijn uit dat de, de hoge hoed. hoed. Ja. Maar hoe dan ook, even nog voor de duidelijkheid... voor die 13.000 mensen die nu nog vastzitten... in verschrikkelijke omstandigheden op die eilanden verandert het nog steeds niks. Op dit moment nee, moeten zij gewoon daar blijven en hun asielprocedure afwachten. Oké, okay. Thijs is in Athene, dankjewel. In Polen wordt as we speak de opstand in het ghetto van Warschau herdacht. En die begon op 19 april 1943, precies 75 jaar geleden. De herdenking komt na heftige discussies over een nieuwe holocaustwet in Polen wie onterecht de Poolse natie beschuldigt van medeverantwoordelijkheid... aan de genocide in de Tweede Wereldoorlog, kan daarvoor de cel indraaien. En ook al is die holocaustwet nu na heel veel internationale kritiek... even in de ijskast gezet, toch werpt het verwoede debat daarover... een flinke schaduw over deze herdenking. Onze correspondent Michiel Driebergen gaat op pad... met kunstenares Gabi von Zeldman in het voormalige ghetto. in Warsaw in Plac Bankowy and here in the place where we see this high building Aha. made of glass used to stay synagogue ah hier was de here was the synagogue Een gebouw van 20 verdiepingen hoog nu glas nieuw is 90s and we want to recreate the synagogue standing up and coming back to the, to the previous moment of Glory of de glorie van goede momenten. Kunstenares Gabi von Zeltman wekt vanavond met een spectaculaire lichtshow... de synagoge van Warschau, die tijdens de ghettoopstand totaal werd verwoest, opnieuw tot leven. De muziek bij de projectie is een originele opname van de voorzanger van de synagoge, Gershon Sirotte... die tijdens de ghettoopstand omkwam. De huidige discussie rondom de holocaust werpt een schaduw over de herdenking, merk ik aan von Zeltman very different and it's much more touching for me, you know? But why? <laughs> this is a good question. Because I have the feeling that it's not over, these bad times. That it's something, This is this kind of ambient which is spooky. A few weeks ago someone told me in the shop, which I know this person for 20 years, that if I don't like I can fuck off from the country and you were talking about yeah, we started politics. to talk about politics. We try to no I try to not talk to people anymore, which I don't know about yeah, politics because did. I did it accident because I know him since 20 years I had no idea what what option he is political option and and then it came out and it het at the end dat he said like that to me. I said zei dat als hij saying like that to me zegt, means it's sure I will stay. Hoe denken de Joodse inwoners van Warschau daarover? Ik ga op bezoek bij dichteres en schrijfster Bozena Kef... 70 jaar, dochter van Holocaust-overlevende. Uh -huh. Ja, dit is het boek Bozena Kef, Antisemitisme. Uh -huh. knenta Historia. knenta Historia, Unfinished. Unfinished Story. Een niet beëindigde geschiedenis over antisemitisme. Is het mogelijk om over antisemitisme te praten in dit land? A lot of people know that Paul's... We were very often, very often collaborating with Nazis uh, on a field, so to say, of Holocaust. So it was a lot of denunciation, it was uh, looting uh, Jews' um, property. Het is momenteel een trend in Polen om de zwarte kant van de geschiedenis maar liever weg te stoppen, zegt Kev. Terwijl er de afgelopen jaren juist veel geschreven werd over die zwarte kant, wat nieuw was. So now we have a fight. Of this old picture with the new one. This old picture was beautiful, was fantastic. We don't want this new one, the black one. Toch was Kev positief verrast. Um, quite... Na de Holocaust werd bleek dat veel mensen de moeilijke kant van de geschiedenis al kennen. So when the low appear, it was like a fire of the hundred kanon... in um, every magazine, which is not the of -right wing politics. So I was surprised because i think this knowledge is uh, for for a very small elite uh, but it isn't. De discussie rondom de wet leidt tot een soort onzekerheid, merk ik aan Borzena. This is you know, you don't you don't know what people are thinking. Let's say my neighbors. I have two neighbors. It wasn't like when i came here and i like knock knock to my neighbor and i said hello i'm a jew. No, ik zei hello, I'm your neighbor. So I don't know what will happen when I said... When I say, hello, I'm a Jew. Ja, er zijn maar weinig uh, synagogen meer over in uh, Warschau. Maar hier is er nog wel een. In het Polin Museum. It's a reconstructed synagoge. Uh, the way it was looking, one-to-one. -one. It's done amazing work. Ja, het is een houten synagoge... Nagebouwd op ware grootte, met alle schilderingen op het plafond. Prachtige dieren. Op de rechterzijde zien we Torah, Dus waarschijnlijk een plek voor Torah, de holy place. Ja, hier naden het begin van het eind. Je hoort de toespraken van hoge naties. Je hoort straaljagers overvliegen. Gabi, er is ook zo ongelooflijk veel pijn te verwerken in dit land. Het is denk ik ook wel heel erg logisch dat het moeilijk is om het gesprek te voeren over geschiedenis. De history is not only the past. People would like that it's the past, but history is present and pain, especially pain, is present, transmitted in next generations, growing something what we don't talk about because we want to protect next generations very often, yeah. To know the past is so here. De regering vindt dat Polin zich te veel politiek engageert. De minister van cultuur wil nu een nieuw museum bouwen over het ghetto van Warschau. Dat moet gaan over de onderlinge liefde van twee volkeren. Bozena Kev weet wel wat de regering tegen Polin heeft. From the point of view of the government, uh, this narration is unacceptable. There is narration about the pogroms, there is narration of Kielce pogrom, there is on Yedwabne, there is something else and so on, so on, so on. So, I think we are again in this war between the pink picture and the black picture. So, black picture have to be pink. Tussen roze en zwart. De synagogeprojectie van Gabi von Stel-Zeltman wordt op dit moment dus uitgevoerd in Warschau. En de muziek is van de Warschause DJ Lennar. Bureau Buitenland. Tot slot van deze uitzending. Het heeft hier nog weinig aandacht gekregen. Maar er broeit iets in Armenië. Daar demonstreren 10.000 mensen al meer dan een week tegen de benoeming van de nieuwe premier, Serge Sarkisian. Het verkeer in de hoofdstad werd platgelegd... de toegang tot regeringsgebouwen werd versperd... en bijna 100 demonstranten werden tot nu toe gearresteerd. Tientallen demonstranten en agenten raakten gewond... en een oppositieleider riep al de fluwele revolutie uit. Te gast bij mij, Marina ohan Janjan, oost Oost-Europa-deskundige oost bij de... Sierling. dan krijg ik je naam nog <laughs> goed uit... en dan struikel ik over deskundige. <laughs> bij Max van der Stoel Foundation. Hallo, Marina. Goedenavond. Um, wat hebben de demonstranten tegen deze nieuwe premier? Ja, wat hebben ze er niet tegen? <laughs> het, is, uh, het gaat om inderdaad Serge um, Hij is in feite al tien jaar aan de macht als president. Ja. Uh, volgens de grondwet mocht hij ook niet langer president blijven. Um, en waarschijnlijk om daar iets aan te doen heeft hij in 2015, uh, of tenminste is onder zijn leiding 2015 een grondwetswijziging doorgevoerd. Ja. Waarmee uh, de macht van de president overgeheveld werd in feite naar de premier. Aha. Dus er werd al gauw geroepen dat dat wordt een Poetin. Uh, ja. Dus we krijgen gewoon een omwisseling. Alleen heeft hij dat uh, een aantal keer expliciet ontkend. Ja. Uh, sinds 2015. Uh, zelfs volgens mij voor de laatste maand geleden ongeveer. Um, tot afgelopen vrijdag, toen ineens bekend werd... dat zijn partij hem oh. toch in voordragen als premier... en hij het niet zou weigeren in uh, landsbelang. En heeft hij dat nog uitgelegd, waarom deze plotseling omzwaai? Of uh, landsbelang, vond hij dat niet... oh, het landsbelang, het land had ja. hem nodig. Ja, dus nee, uh, daar ja. dus zegt hij geen nee tegen. <laughs> wie kan ja. er wat tegen het landsbelang <laughs> hebben? Wat voor man is het, meneer uh, Serge Saksian? Ja, hij, uh, hij uh, is oorspronkelijk in militair... Uh, om daar misschien te beginnen. Mm. Uh, hij, is, ja, onder zijn, hij heeft dus al tien jaar aan de macht. Uh, onder zijn leiding zou je kunnen zeggen... is Armenië een soort hybride geworden. Uh, iets tussen een dictatuur en een democratie in. Mm. Uh, het wordt geregeerd door, door elites en uh, oligarchen die aan elkaar verbonden zijn. Yeah. Uh, het zakenleven en de politiek zijn ook heel sterk verbonden. Uh, de zakenbelangen spelen ook overal mee. Uh, intern... Um, zijn er, is het dus niet een volledige dictatuur. Je hebt uh, wel degelijk uh, enige vrije media. Je hebt wel degelijk uh, oppositie, ook ja. in het parlement. Uh, je hebt uh, een hele actieve uh, activistenpool op, een, op het moment, al ja. een aantal jaren. Ja. Uh, maar een, een democratie is het ook zeker niet. Want nee. de oppositie uh, krijgt niet de kans om echt via de officiële kanalen invloed uit te oefenen. Nee, want over die activisten gesproken... het is niet voor het eerst, ik volg Armenië niet op de voet, moet ik eerlijk toegeven... maar het is niet voor het eerst dat er geprotesteerd wordt. Ik weet nog van die elektrische, elektriciteitsopstand, een ja. uh, paar jaar geleden was dat ja. geloof ik... toen de ja. rekeningen te hoog werden. Uh, is het nu anders? Uh, ja, ik zou zeggen van wel. Uh, het gaat het, grappig genoeg, uh, is de harde kern, denk ik, van de uh, leidende figuren in die activistenbeweging, van de studenten. Uh, dat zijn vrij bekende mensen, ook uit uh, de afgelopen jaren hm? uh, figureren zij vrij vaak in uh, dat soort protesten. Maar wat dit anders maakt, is dat het in de afgelopen jaren altijd ging om relatief kleine, afgebakende, uh, hele concrete doelen. Um, dingen als red een bos of uh, uh, behoud een historisch monument... of inderdaad voorkom dat de uh, prijzen van elektriciteit uh, omhoog gingen. Ja. Dat zijn ook vrij ongevaarlijke doelen voor de politiek, voor de uh, uh, regering en voor ja. de elite. Dus daar viel over het algemeen wel over, over te praten. Dat is nu niet het geval. Uh, deze doelen zijn uh, volkomen politiek. Ze eisen het vertrek van de premier als ja. ultiem doel. En uh, grotere veranderingen richting democratie en meer vrijheden. Ja, dat is wel degelijk gevaarlijk voor de regering, maar daar valt eigenlijk niet over te praten. Hmm. Jij komt uit Armenië oorspronkelijk, ja. je hebt daar familie staan ja. die ook te demonstreren. Uh, ik vraag me af, want mijn familie is wat ouder. <laughs> en? en dit is echt wat meer een jongerenprotest. Dit is een uh, jongerenprotest? Ja, voor een heel groot deel is het een jongerenprotest. Uh -huh. uh, zij zijn echt de driving force achter deze acties. Het grappige is dat ze wel geleid worden door een wat ouder iemand. Wie is dat? Uh, dat is Nicole Pachignan. Uh -huh. uh, hij zit in het parlement, uh, maar hij is al heel lang vrij bekend als een oppositiepoliticus. Uh, hij heeft een, uh, een goede record opgebouwd van uh, op oppositieacties, van protestacties. Hij roept al een jaar of tien voor, uh, uh, voor een omwenteling... Um, dus hij is degene die aan het hoofd staat van deze protesten. Maar uh, de echte driving forces zijn de studenten. Ja, en hoe komt dat, dat, dat oudere mensen zich er minder verbonden mee voelen met deze opstand? Nou, dat doen ze op zich wel. Maar ze zijn toch vaak wat minder geneigd om ook echt daadwerkelijk dagenlang op straat te blijven en uh, te protesteren. Hmm. Um, ik, het, is, het is groter geworden dan alleen studenten hoor. Het, is, uh, het publiek is wel redelijk divers, maar de harde kern. Dat zijn er nou echte jongeren. Ja. En hoe ja. wordt er tot nu toe op gereageerd? Ik noemde uh, honderden mensen, mm honderd -hmm. mensen gearresteerd, uh, mensen gewond geraakt. Uh, wordt er hard tegen opgetreden? Um, in zekere zin wel. Bij de arrestaties, er zijn heel veel filmpjes, uh, dankzij de smart smartphones en de social media, hebben je dat dus dan nog ook veel meer gezegd, op, ja. Precies. Um, bij sommige arrestaties wordt er vrij hard opgetreden. Uh, maar even heel bot gezegd, het kan nog veel erger. Dus in ja, dat ja. opzicht valt het nog. Is mee. het ook wel erger geweest in het verleden? Zeker. Of? Ja, Aha. zeker. Uh, in 2008 was, het echt, uh, was er ook een heel groot protest en toen was het veel erger. Er zijn ook tien doden gevallen. Ah. Um, maar dat betekent niet dat het nu niet erger kan worden. Uh, want uh, nogmaals, als de regering geen ander uitweg ziet... Uh, en niet bereid is te onderhandelen... Uh, en het lukt de demonstranten om het animo te behouden... Um, dan zou het tot een hele harde En waarom denk je dat komen? ze tot nu toe dan betrekkelijk terughoudend gereageerd hebben? Als het toch een punt is wat zo de kern van het politieke systeem daar raakt. En van de zittende politici, de macht. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel voornamelijk ligt aan het feit dat de huidige regering wel degelijk heel veel geeft om de imago van het land in het buitenland. Hm? Het probeert op, op internationaal gebied uh, een beetje te laveren tussen de grootmachten. En dat betekent uh, dat het heel dicht bij Rusland staat. Dat, dat is nu eenmaal zo. Dus lid uh, van die, Europe lid, van die economische uh, Aziatische Europese gemeenschap van Rusland. Hè? Precies. Ja. Uh, sinds 2013 geloof ik. Dat is wel enigszins onder druk gegaan. Want uh, in, in eerste instantie wilde Armenië een associatieverdrag met de EU. Het uh -huh. wil ook heel graag de, de uh, banden nauwer maken met de EU. En dat betekent dat je niet zomaar uh, voor het oog van de camera... mensen in elkaar kunt slaan en uh, arresteren. Uh -huh. Dus ik denk dat, dat die terughoudendheid ook daarin zit. Ja. Um, ja. Maar ja, nu, ja. Is, nu is dus de fluwele revolutie uh, uitgeroepen... door deze ja. uh, Nikolai, heet die hè? Nicole. Nikol, ja. Nicole. Um, ja, zit dat erin? Ik, bedoel, ik noemde in de inleidingen al de, de, de Roze Revolutie... en uh, de Oranje Revolutie in Oekraïne en Georgië mm. respectievelijk. Um, gaat Armenië ook die kant op? Um, dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen, maar het is voor het eerst in jaren, ik zou zeggen voor het eerst in 2008, dat het niet uit te sluiten is. Hm. Want bij eerder protesten kon je het eigenlijk vrijwel uitsluiten. De, de eisen waren daar niet naar, daar waren ze ook helemaal niet naar op zoek. Um, sterker nog, het woord revolutie... Uh, wil eigenlijk wilde niemand ooit in de mond nemen... want dan zijn ze bang dat Rusland uh, ertussen gaat komen. Mm -hmm. Die is vrij panisch over kleuren, ja. in de regio. Um, dit is anders. Dit is heel expliciet inderdaad de revolutie genoemd. Het is heel politiek. Um, maar het hangt er eigenlijk... Groot niet van twee dingen af. Of, die, of het die demonstranten lukt om het, nogmaals het animo te behouden, mensen op het been te krijgen en te houden. Ze staan dus uh, nu meer dan een week al te demonstreren. Ja, vandaag ja, ook weer. Vandaag ook weer, zeker. Ja. Uh, en die beweging moet kunnen groeien. Uh, als dat gebeurt, uh, hebben ze, maken ze een grotere kans. En tegelijk moet de uh, uh, moeten, ja, dus, ik hoop dat we een vreedzame revolutie willen als het een revolutie is. Uh, en dan moet de regering ook uh, ja. geen geweld gaan gebruiken. Gaan en dat de vraag. Ja. Wanneer wordt het het eerste spannende moment, denk je? Uh, het is elke dag wel spannend, want ze zijn vrij onvoorspelbaar in hmm. wat ze doen. Er is niet echt een heel duidelijk plan. Ze doen bewust dingen uh, vrij spontaan, zodat de uh, politie er achteraan moet rennen. Ze bewegen ook de hele tijd door de stad. Uh, maar als ik één moment moet noemen, dan ben ik wel benieuwd hoe de volgende week gaat... Um, op 24 april is de herdenking van de Armeense genocide. En dat wordt in het land enorm... Uh, daar wordt heel veel aandacht aan, aan gegeven. Uh, uh -huh. het is, de, de hele dag zijn er uh, allemaal ceremonies en, en marsen en, en bloemenleggingen. En alles gaat daarover. Uh, alle tv-zenders laten het zien. Er zijn ook internationale gasten. Dit uh -huh. jaar ook vanuit Nederland, Nederlands. Vanuit de Nederlandse regering bijvoorbeeld. Ja. Um, er, zijn, er is ook veel meer internationale media aanwezig uh, op die dag. En dan kun je je voorstellen dat de regering dan niet echt uh, zo'n protest erbij kan gebruiken. Nee. Dus ik ben benieuwd, als het die demonstranten lukt, om het zo lang te rekken, uh, wat er op dat moment gebeurt. Maar je moet dat ook ze... niet gaan verstoren natuurlijk. Dat is ook geen mooi Nee, beeld. dus dat is ook een afweging voor de demonstranten. Gaan we ja. daar echt een politieke stunt uithalen? Want dat kan ook afrechts werken. In ja. Armenië nemen mensen die herdenking heel erg serieus. Dus dat is toch de vraag. Spannende dag, dus volgende week in Armenië. Dankjewel. Marina Ohan Janjan, Oost-Europa-deskundige bij de Max van der Stoel Foundation. Dit was Bureau Buitenland. Straks ontvangt Winfried Baijens in kunststof de winnaar van het Cultuurfonds. Het modestipendium, Bas Kosters. Maar nu eerst het NOS-nieuws. NTO Radio 1. Met Joris Stubinitsky. Een derde van de patiënten die van medicijn wisselt, voelt zich daarna zieker, zeggen patiëntenorganisaties. Ze roepen alle betrokken partijen op om een einde te maken aan wat zij noemen het onnodig wisselen van medicijnen. Vaak gebeurt dat vanwege een tekort aan medicijnen of omdat een nieuw medicijn goedkoper is. De politie heeft in de Haarlemmermeer twee motorrijders aangehouden die meer dan 200 km per uur reden op een provinciale weg. Daar mag 80 worden gereden. De twee moesten hun rijbewijs inleveren. In het Groningse zuid is een binnenvaartschip tegen de brug... over het Van Starkeborg-kanaal gevaren. Door de klap is de stuurhut van het schip geslagen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En een gezin in de Amerikaanse staat Michigan... heeft voor de veertiende keer een zoon gekregen. De vader zei eerder dit jaar nog dat hij het fantastisch had gevonden... als hij voor het eerst een dochter zou krijgen... maar had al een vermoeden dat een jongetje voorbestemd was. De man zegt dat hij geen nieuwe kinderen meer wil, al zei hij dat na nummer 13 ook al. ANWD, verkeersinformatie. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum... bij Noorderloos, 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Verder staat er een auto in brand op de A28... van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf de Uithof ongeveer 10 minuten. Maar de grootste problemen zijn er nog altijd in Zeeland... want daar is de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... helemaal dicht bij knoopend Markizaat. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet op dit moment onderzoek, dus die A58 kan je voorlopig beter mijden. Verkeer richting Brabant of de Randstad kan het beste omrijden via Zirikzee.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 Onze gast kreeg vorige week het cultuurfonds modestipendium... waaraan een bedrag van 50.000 euro is verbonden... om hem in staat te stellen de volgende stappen te zetten... in zijn toch al imposante carrière als modeontwerper. En hij gaat dat geld ongetwijfeld gebruiken... in zijn strijd tegen de verharding van de mensheid. Want hij wil zacht zijn. Hier is Bas Kosters. Kunststof. Uw presentator is Winfried Meijns. Bas, ik uh, reed en ik bedacht het te laat. Uh, sowieso hier naar de studio. En ik dacht: ik had wat anders aan moeten doen. Ik zit hier in een zeer effe blanco-wit truitje. Ja, En hoe zit jij daarbij? Uh, valt dat met één woord omschrijven eigenlijk? Ik heb iets gezellig bonds aan. Ja, een soort uh, legerprint zou ik zeggen. Met ja, een met legerprint erop. en een tie-dye print en nog een print van mezelf. Ja, um, die, die, die die zijn wij van jou gewend. Um, ho hoe treurig is het eigenlijk dat wij, uh, de anderen, zoals ik ondergetekende, ons zo uh, inhouden in het... In, in het uitpakken met kleuren of accessoires. Wat is dat toch? Nou ja, daar heb ik natuurlijk heel erg veel over nagedacht al die jaren. En vroeger, toen ik net afgestudeerd was... was ik er erg voor dat iedereen helemaal wild zou moeten worden... met zijn kleedgedrag en hoe die zich uit. Maar ik heb dat ook wel de laatste jaren wel... in perspectief weten te plaatsen. Want ik denk dat iedereen doet wat hij... Nodig vindt of nodig heeft. Dus eigenlijk vind ik ook niet dat ik daar per se iets van. moet vinden. Nou, ik kan er wel iets van vinden, maar of ik er iets van moet zeggen is een tweede. Ja. Ja, ja. ja. maar goed, het is toch saai ja, eigenlijk vanuit jouw perspectief. Uh, nou, kijk nou even naar wat ik aan heb hier: een blauwe pantalon. Nou, ik heb nog wel wat kleur in de schoenen, maar verder is het. Zegt het eigenlijk het iets niet. over mij of is het. Uh... Nou ja, het zegt ongetwijfeld iets over je. Ja. Maar het is, ik vind het niet heel sprankelend. Maar goed, ja, je kan ook op een andere manier sprankelen natuurlijk. Ja, ik sprankel van binnen, zou ja. ik dan willen zeggen misschien. Maar goed, dat moeten mensen maar um, oordelen. Um, Bas Kosters is hier. En uh, die zit er uh, op zijn Bas Kosters bij. En dat is ook te zien via uh, de nieuwe webcam hier bij Kunststof Radio. En uh, die is dan weer door iedereen uh, te vinden op NPO Radio 1. De website natuurlijk en in de NPO Radio 1 app. En hier zit de beste versie van Bas Kosters. Ja, mooi hè. Uh, 40 inmiddels? Ja. En dan bereik je dat punt... Nou, nee, daar heb ik wel hard aan gewerkt. Ja. Wat was daarvoor nodig? Nou, wat was daarvoor nodig? Um, de behoefte om mijn nalatenschap zo overtuigend mogelijk te laten worden... en te kiezen voor het hoogste rendement van mijn acties... Vroeger was ik vrij roekeloos met mijn gezondheid. Um, ik leefde erop los. Flink feesten. Hmm? Flink feesten. Flink feesten. Flink innemen. Innemen, ja. Uh -huh. Echt uh, zoals een goede ontwerper of kunstenaar betaamt... zou je misschien bijna zeggen. Maar ja, ik wil gewoon nog graag heel lang gezond leven... en ook mooie dingen kunnen maken... Dus ik heb daar wel hard aan gewerkt om daar verandering in aan te brengen. En, en wat zijn dat? dan zijn dat de voor de hand liggende maatregelen, neem ik aan... zoals gezond eten, op tijd naar bed, sporten of, of moet ik ja, niet meer denken? Ja, ook dat. En niet meer drinken, geen drugs gebruiken... gestopt met roken. Helemaal niks meer. Gestopt met blowen. Ja. En, en dat is al hoeveel jaar? Nou, ik ben zo gefaseerd over de laatste acht, negen jaar zo ongeveer... Overal met vallen en opstaan. Meegestopt, ja. zo. Ja. En, ja. En, en daardoor zeg je nu: Dit is de beste versie van mij. die nou, nu rondloopt. Of heeft het ook wel met een professionele ontwikkeling te maken? Want je krijgt natuurlijk niet voor niks. die Cultuurfonds Modestipendium. Uh, waar je dan 50.000 euro voor krijgt. Uh, althans, krijgt, mag besteden aan uh, het mm -hmm. voortzetten van je carrière. Dus is, is, kom, komt dat samen ook met ook iets professioneels? Ben je tot een. Nou, was dom gekomen. Denk, ik denk het wel. Kijk. Uh, ik was natuurlijk altijd een beetje in een soort roes. En het was ook, denk ik, blijkbaar ergens voor nodig. En op een gegeven moment wou ik dat niet meer. En dan ga je toch veel bewuster over alle processen en dingen nadenken. Er komt veel meer continuatie in, in je werkproces, in je denkproces. En, ja, en door gewoon steeds meer te focussen op dat werk... Um, ja, is daar wel diepte in gekomen. Ja. En... Eigenlijk klooide je maar een beetje aan daarvoor. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, <laughs> maar dat was ook goed. Ja. ja, dat maak je dan ook weer tot de kunstenaar die je bent geworden, vermoed ik. Want had je dat kunnen worden zonder dat allemaal gedaan te hebben? Dat, dat vele feesten, het vele drinken, de vele drugs? Ja, nou, misschien was ik wat eerder tot dit punt gekomen... als ik wat kalmer had geleefd. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ik ben een uniek persoon... In mijn unieke leven en mijn werk is daarin ook redelijk uniek. En dat pad ook, ja, en ik kan het ook niet terugdraaien. Ik kan het hooguit bijsturen. Ja. Dus, en dat heb ik gedaan, gelukkig. Wij gaan er uh, vandaag in duiken, in dat uh, unieke leven van je en het ja. unieke talent. Um, dat tot over een uur hè, zijn we daarmee bezig. Iedereen kan ook meedoen. Hashtag Kunststof op Twitter en anders mailen kunstof@ntr.nl. En er is ook voetbal vanavond. Uh, Rachna Niemeijer die zit bij FC Utrecht, FC Groningen. Daar was het rust. Ze zijn inmiddels aan het spelen. Rachna. Klopt Winfried. we zijn iets meer dan het. twee minuten weer aan de gang. De lampen staan al een tijdje aan in Utrecht, maar het is nog altijd uh, zon overgroot. Hoewel de zon het staat. Jon inmiddels wel heeft verlaten in tribune. Kan er nog van genieten. 1-0 staat het al sinds de achtste minuut. Het doelpunt gezien van Willem Jansen. Het werd heel rommelig in de eindfase van de eerste helft. Een aantal harde overtredingen. Wat blessures lag een paar keer stil. Omdat Django Warmerdam, de speler van Groningen, de middenvelder zich blesseerde Of de linksback vandaag, om het correct te zeggen. Hij is er vanaf gegaan vlak voor de rust. Absalem is er voor hem bijgekomen. En ja Groningen en Utrecht zijn wel een beetje klaar. Weten dat het seizoen gaat brengen. Play-offs voor Utrecht. En uh, Groningen moet na uh, vanavond nog twee keer in actie komen. Dan kan het gaan denken aan komend seizoen. Laten we hopen op uh, wat doelpunten nog. Het staat dus uh, 1 tegen 0. Bij de ploegen kregen kansen in uh, wat een nou ja, best wel matig duel is geworden. Inmiddels 1-0 staat het. Ragnar was dat in Utrecht. Terug naar uh, Amsterdam. Naar de Smet Studios. Hier dus uh, Bas Kosters. En, um, en de trotse bezitter. Ja, Ben je een bezitter eigenlijk van zo'n modestipendium? Ja, ja, van de, een titel. Ja, ja. ja, je hebt die titel gekregen. Kregen. En dat is een titel die vele groten ook kregen. Ja, ja. Jan Tamigno. Dat is een hele rits aan beroemde ontwerpers die het ook hebben gehad. Um, en er was ontroering. Want ik zag wat filmpjes voorbij komen. En uh, ja, je moet dan natuurlijk een dankwoord doen. Ja. Maar je, je hield het niet droog. Nee, dat was, ik wist het al best wel een tijdje. Um, maar ik heb de gelegenheid gekregen en genomen... om ook heel veel mee te denken over de invulling van de uitreiking... En ook om een nieuw project te presenteren waar ik nu mee bezig ben. Mm -hmm. En dat heet HOPE. Daar heb ik een preview van laten zien. Maar de, de, de, het eigenlijke startpunt daarvan is een zoektocht naar het... me beter willen voelen na het overlijden van mijn ouders in 2015 en 2016. Ja. Waarvan ik dus nu merk in 2018 dat daar behoorlijk wat tijd voor nodig is... En um, dus eigenlijk die behoefte aan, of die hoop voor betere tijden... Mm -hmm. is uh, inspiratie geweest voor dat project. En omdat ik over dat project ging vertellen... ja, vertel je dus automatisch ook eigenlijk over dat verlies. Um, ja, goed, de hele dag was sowieso emotioneel en beladen. Mm -hmm. Want het is, ook, uh, het is natuurlijk een super bijzondere eer... Om dat stipendium te mogen ontvangen. Maar die ontroering zat hem, en logisch dus wel... Um, in die gedachten aan je, aan je ouders. Ja. Die jou uh, altijd zeer gesteund hebben. Je komt uit Zutphen. En mm -hmm. dat is niet per se een omgeving geweest, volgens mij... waar uh, meerdere baskostersjes rondliepen. <lacht> nee. In zijn nee. uitbundigheid, <lacht> uh, in zijn extravagantie... Um, toch, dat was niet nou, de omgeving. En dan je ouders hebben daar, neem ik aan, dan een hele belangrijke rol gespeeld... dat je toch hier zit zoals je hier nu zit. Kijk, wat het leuk was aan mijn ouders, die... Weet je, vroeger bestond de term genderneutraal, of god mag weten, dat soort dingen allemaal niet. Maar mijn ouders hebben denk ik vanuit misschien een gemis in hun eigen opvoeding... dat kan ik niet echt per se zeggen, maar een beetje inschatten... mij en mijn broers wel alle vrijheid geven om... Ja, wat dan ook te doen wat we wouden. Hmm. En daar vooral voor ons als mensen te zijn. En je hoort ook vaak van ouders die heel dwingend zijn... in de beroepskeuze en alles van hun kind. Mijn ouders waren dat helemaal niet. Want je mochten alles op de muren tekenen. Als ik met poppen wou spelen of ik wou barbies hebben... dat was ook geen probleem. En ja, dus het was gewoon best wel vrij... En dan kun je ook niet eigenlijk dan ineens zeggen van... ja, we zijn niet tevreden met wat hier uit is gekomen. Nee. Ik ben wel heel erg tevreden met wat er uit is gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat Zutphen best wel liberaal is eigenlijk. Want ik heb er wel tot mijn 21ste gewoond. En ook best met heel erg veel plezier. En ik had een hele leuke scene waar ik ja. deel van uitmaakte... met allerlei best wel uitbundige mensen om ja. het maar zo nee, te zeggen. Het, het zet je goed recht. We spraken je broer ook en die zei ook wel... Ja, Bas riep al reacties op. En of dat nou in voor anders is dan in een andere uh, stad in Nederland... weet ik eigenlijk niet. Dus het is wel goed dat we dat even nuanceren. Maar toch, um, daar had je wel last van, of niet? Als kleine Bas. Nou, kijk, het is natuurlijk zo... Het is niet leuk om... Uh, kijk, ergens... Je kan het op twee manieren bekijken. Ik, het is altijd grappig dat er in heel in heel veel interviews toch vaak gaat naar... hoe is die meneer nou zo geworden? Um, en weet je, ik ben wel gepest natuurlijk... maar ik ben niet heel erg gepest in de zin van... dat het me niet sterker heeft gemaakt. Weet je, ik heb er geen traumas aan over gehouden. Ik ben nooit in elkaar geslagen. Maar aan de andere kant was ik natuurlijk liever niet gepest. Maar goed, ik ben er wel goed van afgekomen. Ja. En... Um, het is niet leuk, ook niet nu, als. Weet je, nu ik veertig ben en ik loop op straat en iemand vindt mij gek eruitzien en die zegt daar wat van. Het is niet leuk als iemand jouw persoonlijke space betreedt met. Hatelijkheden. Uh, ja, dat is gewoon niet uh, prettig. Nee. Dus dat, dat wens je eigenlijk niemand toe. Nee. Um, uh, toch nog even naar je ouders. Want je ouders waren er zowat bijna altijd bij. Het ging je ja. moeder al uh, lange tijd niet goed. Die was lange tijd zieken. Mm -hmm. um, en uh, ondanks dat zijn ze tot in de einde der dagen, zullen we maar even zeggen, bij alle shows geweest. En overal waar Bas Kosters wat, de wat, wat deed, waren zij. Ja, overal heel lief. Ja. Uren te vroeg. Ja. <laughs> ja, als eerste aanwezig. En um, ja, dat was heel bijzonder. En dan komen we gelijk bij het, denk ik, het mooiste stuk. Althans, dat zeg ik niet alleen, maar heel veel mensen die jouw werk kennen... Uh, noemen dat dan ook gelijk. Um, dat is het, uh, de dekenjas, zeg ik het zo goed. Ja. Um, en dat is een uh, stuk gemaakt van, nou, zal ik het zeggen... De, de, de kleding van jouw vader. Ja, zijn bijna zo'n complete dus. uh, garderobe. En wat is het idee achter de dekenjas? Nou, kijk... Uh, ik heb altijd altijd gedacht dat ik heel erg veel op mijn moeder leek. Wat ik zo is. Um, en, maar toen mijn vader in rap tempo ziek werd... en ik heel erg onder ogen moest zien... Uh, mijn relatie tot hem en hoe ik me tot hem verhield... Um, ook om, toen ben ik eigenlijk gaan realiseren... dat ik ook heel erg op hem leek En in best heel erg veel positieve dingen. En mijn vader was eigenlijk rijd Um, maar had ze normen en waarden op de juiste plek. Of de, daar stond hij voor, zat in de gemeenteraad voor de Socialistische Partij. Nee. Dus dat engagement, dat komt van hem. En daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan... totdat ik door zijn overlijden dat wel onder ogen heb moeten zien. Nee. En... Ik stopte het engagement wat ik van hem heb gekregen... eigenlijk weer in de teksten die ik maak op shirts over protest... maar soms ook met een grap. Ook wel eens gewoon een vies shirt of iets grappigs. Ja. En hij droeg die shirts weer in zijn functie als gemeenteraadslid. Dus... Um, toen hij overleed... En dat eh, ging even voor de duidelijkheid. Uh, niet alle mensen hebben alle Bas t-shirts voor ogen. Maar dat waren soms neukende konijntjes. Neukende, ja, een dierengangbang. Een uh, dierengangbang zelfs. Uh, ja, maar die is dan niet zo de, die is dan niet zo betrokken bij de maatschappij. Nee, toevallig dat shirt. Iets minder. Maar hij, weet je, hij was gewoon gek op wat ik deed. En we maakten voor hem ook speciaal truien en zo. Die hij prettig vond om te dragen. Ja. Dus hij droeg altijd Bas Posters. En ik moest daar gewoon wat mee. Dus ik heb dat allemaal meegenomen toen hij overleed. En dat uh, hebben we op de studio zijn we dat allemaal gaan verknippen. Behalve de stukken die moeilijk een sokken of een hele dikke winterjas. En we hebben dat... Er wou ik daar wat mee gaan doen. En ik was al wandkleden aan het maken. En toen hebben we dat omgezet in een best imposant wandkleed... van 2,5 bij 4,5 of zo. Ja. Ja. En Is het idee dat je hem ook om je heen draagt? Um, letterlijk en figuurlijk in dit geval? Ja, nou, ik heb er, we hebben er een soort jas op gemaakt. Ik weet eigenlijk niet meer precies... Soms weet je niet meer hoe je op een idee komt. Hè. Soms is het er ineens op de achterkant van de deken. Die is helemaal vlak, staat heel groot. De tekst, love is all alone, together all alone. Want op zo'n moment dat je iemand kwijtraakt en je dus alleen voelt... realiseer je dat je misschien al die tijd ook al alleen bent geweest... Um, ja, en op die andere kant zit dus een soort kimono jas. Dus je kan die enorme deken door middel van die jas aantrekken en hem om je heen wikkelen. En het is eigenlijk wel een heel mooi intiem gebaar. Is dat het gevoel ook waar je uh, nou ja, waarschijnlijk nog dagelijks mee struggelt? Uh, die eenzaamheid, want je bent veertig, allebei je ouders in korte tijd overleden. Mm -hmm. ja, je, je, je komt natuurlijk over als een uitbundig, vrolijke jongen. Uh, dat hebben die, kleren dan, die kleuren en die kleren wel weer... op zulke momenten misschien een beetje tegen. Um, ja. Want past dan uh, het humeur dan wel bij hoe je eruit ziet? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik heb ook wel een periode in mijn leven heel veel zwart gedragen. Dus meer punk of soort soort rock'n'roll. Toen was ik wat meer boos of... Ja, en het laatste twee jaar ben, zit ik juist weer heel erg met mijn persoonlijke kleedgedrag... in een heel erg gekleurde vibe met heel veel print op print en heel erg druk. Mm -hmm. Wat inderdaad niet altijd mijn, per se mijn humeur weerspiegelt. Dus dat, dat is best wel wat, iets aparts. Omdat ik, mijn, ik, ik leg mijn kleedgedrag en mijn persoonlijke ontwikkeling ook al vast... met analoge zelfportretten sinds ik, nou, denk ik begin twintig was... Dus ik ben er altijd wel heel erg bewust mee bezig. Van de relatie bas en kleedgedrag. En met betrekking tot mijn eigen werk. Ja. Ik kan dit ook niet echt rijmen. Maar ik heb wel heel veel lol. Op het moment met dat kleden. Ja, ja en soms kunnen die emoties ook naast elkaar bestaan. Ja. En ja. Uh, mensen kennen jou uh, van... Um veel meer. Kijk, je bent er al een tijdje. Hè? Je doet al een tijdje mee. Uh, mm -hmm. Dus mensen kennen de grote projecten. Zoals je voor een. Uh, hoe moet ik dat nou omschrijven? Een budget-kledingketen. Uh, uh, jouw eigen oh, yeah. uh, collectie maakte. Mm -hmm. mag je mag geen reclame maken, hè? dat moet je een beetje voorkomen. Uh, je won natuurlijk ooit erop bij een Fashion Award. Daar begon het allemaal mee. Toen hebben mensen, die, denk ik, voor het eerst op televisie gezien. De, de piemel legging dat, is natuurlijk, dat zijn de dingen waar denk ik heel veel mensen. Uh, uh, aan Bas Kosters denken als die dingen voorbij komen. Maar er is veel en veel meer. Ben je nog echt een uh, modeontwerper eigenlijk? Want er is inmiddels een glasexpositie. Um, je bent uh, wandkleden aan het maken, zoals je net al eens eentje noemde. Maar ook wandkleden gebaseerd weer op werk uit India. Um, ja, we noemen je nog wel modeontwerper, maar... Nee, ik zou mezelf liever niet per se modeontwerper noemen. Maar ik ben natuurlijk wel modeontwerper. Dus het is best wel ingewikkeld. Ja. Je wil daar ook geen afscheid van nemen. Maar ik, ik probeer wel steeds vrijer en autonomer te werken. En ook de structuur van het modesysteem een beetje los te laten. Maar ook dat deed ik in het begin van mijn carrière eigenlijk ook. En... Want weet je, want even die, die, die 50.000 euro, de vorige winnaar... die ging daarmee een show in Parijs doen. Ja. Um, en bij jou zou je misschien ook denken... nou, je hebt dan een keer een poging gedaan in het buitenland. Misschien uh, toch nog eens een keer uh, het, het vercommerciëlen van je talent... wellicht uh, ondersteunen met dat geld. Maar dat ga je juist niet doen, echt. Nee, ik, ik ga precies het tegenovergestelde doen. <laughs> um, surprise, surprise. Ja, nou goed, kijk, weet je, het is... Het bijzondere aan dat uh, stipendium is dat jij als individu de kans krijgt om dat te doen wat jou goed dunkt. Mm. En dat is ook aan jou, want je, wor, je krijgt dit omdat je tot nu toe goed hebt gedaan in dat wat jij specifiek doet. Kijk, en ik ben de laatste jaren op zoek naar een soort vrijheid, bevrijding, uh, het omarmen van een meer autonome kant van mijn werk. Um, en ik wil daar graag verdiepingen aan geven. Wat, wat ga je dan doen? Ik wil een project met textiel doen in Japan. Ja? Waarbij ik um, Japanse kleding ga recyclen um, tot wandkleden. En de reden dat ik wandkleden ben gaan maken... is omdat ik vind dat mensen eigenlijk de waarde van textiel niet meer snappen. Want je recycelt veel ja. um, en haat onze wegwerpcultuur... Toch? Nou, haat is een groot woord. Oké, okay, ja, ik denk dat je het woord haat niet gaan gebruikt. Maar <laughs> uh, je bent een tegenstander van het veel wegwerpen... wat wij allemaal doen, en ja. uh, zeker in de modewereld. Ja, dus uh, weet je, en ik ben gek op de Japanse cultuur. Dus ik wil me echt graag gewoon een moment van verstilling en verdieping nemen. Maar dat is dus, dus die autonome kunstenaar. Dat is niet het merk Bas Kosters tot grotere hoogte drijven. Misschien uh, indirect wel, maar niet uh, op de manier waarop uh, mensen verwachten misschien. Nou kijk, je kan. er zijn heel veel visies over, daarop los te laten. Ik merk de laatste jaren dat ik het moeilijk vind om mezelf alleen maar als merk te zien. Want ik ben ook mens en alles wat ik doe is heel menselijk. En komt heel erg voort uit mijn eigen beleving, mijn eigen uh, stellingname. Dus ik merk de laatste jaren dat het me soms een beetje tegen de borst uit om alleen maar een... Merk te zijn. Hmm. En aan de andere kant, als je naar autonome kunstenaars kijkt, zoals een Jeff Koons of een Damien Hearst, uh, dat zijn eigenlijk ook merknamen. Een enorme dus in, merken, ja. In die zin um, is het is juist het spanningsveld op zoeken als modeontwerper vanuit een modestudio naar een meer autonome manier van werken, terwijl, je, terwijl er ook nog Mode naar buiten komt en je ook nog een, een bijvoorbeeld een katoenen tasje kan kopen op mijn webshop. Misschien juist gewoon heel uitstekend dat ja. dat allemaal zo um, tegen elkaar aanschuurt. Ja. Um, jij zegt net, uh, uh, uh, je bent ook de mens, niet alleen maar de, de kunstenaar. En uh, we merken nu al in, in, dit, in dit half uur al dat alles ongeveer... Uh, wat je maakt, uh, te maken heeft met wat er gebeurt in je leven. Ik wil even naar een fragmentje van uh, 2012 is dat. Van uh, uh, een show was dat. Dat is nu vijf jaar geleden. Uh, dan moet ik even de titel kijken. Wat was dat ook weer? Die heette uh, Love, Love Fuck, Fuck. Yeah. yeah. yeah. En, uh, het ging niet helemaal goed in de liefde. Kunnen we al wel verklappen. Maar de, de soundtrack ervan. Die klonk als volgt. Ik hou van jou. Ja, je kan er veel van zeggen, maar het zijn allemaal prachtige liedjes. Uh, daarom ook uitgekozen natuurlijk. Ja, dit is echt nog maar een fractie. Ja, dat nee, kunnen we niet alles mix. laten horen. Nee. <laughs> um, uh, we hebben niet zoveel tijd. Maar um, deze knijters van liefdesliedjes... terwijl de liefde helemaal niet mee zat. Nee, nou ja, toen ging een relatie... Zeer een zeer lange relatie uit. En toen, ja, dan ga je kijken wat het belang is van liefde in je leven. Dan kom je er gelukkig achter dat liefde... op heel diverse manieren aanwezig is in je leven... ook al is die liefde van je leven dan misschien even wegvallen. Ja. Ze maakte ik een collectie... Uh, om de liefde die er wel was te vieren. En toen die show dan was... was ik inmiddels ook alweer tot over mijn oren verliefd. Op iemand anders? <lacht> op iemand anders. Dus dat was ook heel leuk. <lacht> het lost zichzelf redelijk snel op. Ja. En, en, uh, want we hadden het net over eenzaamheid. Die eenzaamheid is dus ook opgelost in die zin... Nou, die relatie um, die toen startte, die is vorig jaar helaas ook tot een ja. einde gekomen. Wat gebeurt met relaties? Ja. Dus ik ben nu single and ready to mingle. <laughs> en, uh, en ja, en dus ook best wel alleen. Ja. Um, muziek, want we gaan straks nog een stuk horen van levensbelang voor jouw, voor jouw shows. Hè? Mm -hmm. Het zijn allemaal um, uh, unieke stukken. Ja. ja, gemaakt door Joost van Bellen en Sander Stenger van Star Studded Studios. Mm. Daar werk ik al heel lang mee. En dat is heel bijzonder om te doen. Ja. Je, muziek draagt zo'n show, of in ieder geval geluid. Het is van zo'n sfeerverhogend belang. Ja. We gaan daar zo meteen een stuk van laten horen. Uh, dat is dan weer een, een heel ander... Uh, soort muziek, hoor, bij elkaar. Een stuk vrolijker mogen we melden, want er komt zo meteen het nieuws aan. Vandaar dat ik een beetje afgrond voor nu. Maar wij praten zo meteen verder. Dan horen we ook Brechtje Lampen, die jij kent uh, en die meer mensen kunnen kennen. Uh, zij is journaliste van de Volkskrant en uh, zij heeft er onder meer over nagedacht... hoe het nu uh, verder moet met dat talent van jou. Want dat heb je, dat is duidelijk en erkent ook. Uh, en wat de toekomst moet gaan brengen, dat horen we zo meteen. En we zijn natuurlijk ook bij het voetbal. Ragnar Niemeijer die meldt zo meteen hoe het is bij FC Utrecht, FC Groningen. En te horario 1